zijn er ineens, denk ik, een aantal mensen afgehaakt van, wat gaat hij nou allemaal weer doen? Oeps. Nou, dit heeft uh, gewoon te maken met een stuk voorgeschiedenis... Uh, waar onze gasten mee te maken hebben. Want zij vormen een onderdeel van uh, de serie van de Rob Agda wordt In uh, het seizoen 2016-17 speelden zij mee. En uh, ja, dit was aan het begin van de periode... dat Marcus en ik uh, onze opwachting maakten. Ethereal, wie kent ze nog... Die deden mee in 2009-2010. Tot een grote verrassing kwamen ze uh, als winnaars bij de Rob Hakta-woord eruit. Nou ja, dat was niet helemaal verrassend. Maar wat wel verrassend was, dat ze de grote prijs van Nederland bij de categorie Bens wonnen. Want ze zeiden van, nou, bij de halve finale zei drummer Ilko van der Meer. Die zei tegen mij, nou, als we de finale halen, dat wordt het wat. Ik zeg, nou, als jullie de finale halen, dan kom ik kijken. Kom ik thuis en uh, ik had het wel een beetje gezien. En toen wonnen ze dus ook. Ja, uh, En wat is de link tussen Alaska en Ethereal? Alaska stond namelijk ook in diezelfde finale, maar viel dus totaal niet op. Het lijkt meer op ons dan. Ja, ja, ja dat is uh, wel mooi is, uh, geen plek gepakt. Nou, maar het maakt niet uit. Maar wat nog niet geweest is, kan nog komen. Um, punk is een beetje de roots. Wat is er zo leuk aan punk, mannen? Het is vrije muziek. Ja. Vrije muziek. Het is in ik principe... Ja, het kon niet beter. kon niet beter ja. toch? Ja, ja. ja. In principe is het niks. Doe het jezelf. We <laughs> gaan gewoon lekker in je Je hebt punk gang. die helemaal niet op elkaar lijkt. Nee. Ja. ja. Dus wat dat betreft is het gewoon een soort van... Punk kan zijn wat je wil zijn. Ja? Ja. Punk is doen wat je wil. En wil wat je doet. Expressie, expressie. En willen wat je doet. En zo. En zo. Ja. Maar wel met een mening. Dus met niet een mening. Niet, ja. niet, Zit er ook een vrolijke, vrolijke kant aan punk of is het ja, altijd een zeker, maatschappelijk kritisch verhaal geweest? Ja, er zitten wel vrolijke kant ja, aan. Ja. Ja. Je ja. wordt vrolijk van maatschappelijk kritisch zijn. Ja, dat verpak je wel hè Tom, Ik, uh, of van dat compliment een... kun je in je zak steken. Dus ja, je kan ook vrolijk worden van <laughs> vuilnisman per ongeluk één dag spelen, ja, omdat <laughs> je dat bewust zou ja. doen. Nou, misschien in de volgende clip. Cynisch optimisme. Cynisch ah, ja, ja. ja, ja. optimisme. Cynisch optimisme. Is het uh, makkelijk te, te leven in deze tijd? Omdat jullie redelijk een beetje ja, maatschappijk ja, kritisch zijn? Of, uh... Best goed te doen eigenlijk. Ja? Ja? Misschien te, te, te makkelijk leven, ja. ja, de Doe muziek is allemaal heel kritisch. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook ja. gewoon een soort momentopname. Van, en we zijn niet 24-7 bezig met... Uh, dingen afsijken en ergeren ja, en ook ja. andere dingen ja. Dat, ja dat doen we meer in onze muziek en dan ja. kunnen we gewoon in dagen leven hebben we dat gehad we ja. en Dan ja. met de rest. Ja. Dus ja. We ja. Ja. kunnen we nu weer naar hoorcollege ja. Ja. Ja. Ja. hoorcollege um, nou hebben jullie uh, de, het debuutalbum um, gepresenteerd in toch een niet misselijke zaal tenminste of een misselijke ruimte de ja. ja. uh, Sugar Factory ja, was het de kleine of de grote ruimte? Het was de kleine ruimte, maar ja, hij was wel uitverkocht. Ik ken de kleine ruimte, uh, want uh, daarnaast ook? zit de grote ja, ruimte. Dan zeker niet. <laughs> ja. maar, goed, uh, ik, maar goed, het is al nooit weg om in zo'n uh, zo hut uh, gewoon je, je ja, album uh, te, nog, te mogen presenteren. Kle kleine, warme, zweterige zalen zijn toch uh. wel een beetje wat, wat wij uh, kennen nee, en waar, nou, we, nou. Ja, waar we heel erg lekker op gaan. En zit, er, zit, er meer, uh, ook... ja, zit er meer muziek in? Wat dan? In uh, optredens en wat dan ook. Want je zegt met in het vorige uur van, nou, we moeten er zelf achteraan gaan met persberichten en noem maar op. We hebben een hele mooie Britse uh, optredens in uh, juni staan. Ja. We allemaal. Uh, zoals. zoals. zoals. zoals. Ja, dus, uh, we Zowel. Daar Daarbij beginnen. Dat voelde die ging ook snel. Promo. Dus, Promo. Ja. Haal uh, ah. je nee, één woord één zeggen? Ja, ja is eerste hè? wel. Morgenavond staan wij in uh, Flinties. Dan zijn we weer terug. Waar we ooit de roots Klindy's trofee hebben ja. gewonnen. Die, de, de, ja. de Roots. Uh, daar spelen we met uh, Take No Prisoners en Searching for Relief. Die moet je ook even luisteren, trouwens. Een heel, mm. heel vette band. Yeah. Daar staan we in Vlindies. Ja, in Gewoon een avondje lekker spelen. En dan niet, gaat Sam he? vertellen waar we op 2 juni staan. 2 juni staan wij in De Roze Tanker in Amsterdam. Amsterdam -Noord. Wederom, Amsterdam Noord zelfs, mm -hmm. en wederom met die jongens van Search for Relief en Take No Prisoners. Het, hoe bestaat het? Het is alsof we die gasten <laughs> kennen. Het zijn stalkers uh, ja. gepland. <laughs> zijn, ja, we zijn we vrienden, vrienden we we zoals? Ja. Misschien wel. Hè? Volgens mij zijn we wel vrienden. Ja. Ik denk ja. dat zij dat wel denken. Ja, is een soort rap. Wat vroeger Sinatra en zijn vrienden. Ja, ik vind een beetje de vergelijking met jullie met Sinatra dat dat dat gaat Maar het is een soort de ja, moon en een vrome freak en boom. Ja, dat is wel heel erg maar ah, we, oh, hebben, oh. we hebben we soms of bezoek jongens dus uh, dat moet, uh, moet ja, op die manier moet een, het beetje een beetje chaos. kunnen ja, een beetje al. chaos. Uh, maar goed uh, daar, daar, daar zit dat dan al een beetje in een lijn in want dan uh, denken ja. die programmeurs van nou drie vette bands die moeten we dan maar bij de volgende rit maar eens eventjes uh, gaan... Uh... Ah, we, we hopen dat, we hopen ja. dat ze dan opvalt natuurlijk. Ja. Yeah. Maar Amsterdam is natuurlijk wel een hele grote vijver om, uh, om lekker in te spelen, denk ik. Heel ja, veel ja zaaltjes, heel veel zaaltjes, heel veel... Lekker spartelen. Ja. Zijn er heel veel zalen en heel veel podia waar je, waar je terecht kan. Ja. Heb je het materiaal al onder de aandacht gebracht bij programmeurs en podia? Nou? Hebben we highlights? Nee, ja. Een beetje. Maar we, hebben, ja, we, hebben, we zijn op de, de, de Muzikantendag geweest. Dat was wel. Zo. Ja, daar dat was dat ik bij. Dat was ja. wel een goede, was heel gezellig. goede keuze uiteindelijk. Ja. Daar hebben we wel uh, wat mensen uit de, ja, uit de industrie zeg maar, gesproken. Maar verder hebben we nog niet echt actief boekers en uh, labels. Dat houden jullie nog, uh, liever nog eventjes in? Dat hebben uh, we nog niet gedaan. Misschien niet. Met, het, kreeg, met, een, met een eventueel volgende uh, release. Ja. dat we dat? Uh, we kregen het advies ook van een van de, ja. uh, de professionals bij Muzikantendag om het lekker te laten blijven doen zoals we het al doen. Ja. En nou, op dan een gegeven moet, je moment ook, uh, moet je het ook uh, doen. Russie, denk ik. Ja. Op een gegeven moment komen die managers en die labels... en dat soort dingen, dat, daar komen we vanzelf wel tegenaan. Ja, het valt ja. op Maar werd het een beetje ook ontvangen? Ook, uh, wat je, hè? Want, want ik neem aan, jullie waren daar dus bij. met. Uh... Ik alleen Sam was. Ik, ik was alleen Sam. Bij. Ik probeerde bij de demo spreekuur aanwezig te zijn... om één op één te zitten met uh, een expert. Mm -hmm. Kon helaas niet, want daar was ik al te laat voor. Maar ik, we werden met geluk uitgekozen bij het demo-panel waar één track een minuut lang beluisterd mocht worden... Ja. Dat was het uh, nummertje Exilometosaline. En iedereen op die meneer op van uh, 3 voor 12 na vond het <laughs> no heel erg leuk. No shade. En ik moet... Wat? Dus beetje? 3 voor 12 Ja, niet, maar dat, die is, vond dat, dat niet. De, 3 voor 12 Noord-Holland, dat, dat, die vinden ons wel leuk. Ja, dat is weer dus, een heel ander verhaal. Het broertje ervan maar de landelijke, wel leuk. de landelijke tak, die, uh, ja, die mag ons niet. Helaas. Maar misschien komt maar, dat nog, hè? misschien dat kan nog, dat dat in moet slijten een beetje, dat je daar nog aan moet werken. Laat ik nou toevallig nog een bekende zijn van de eindredacteur van 3 van 12, Rotterdam. Oh, na, ja, ja, dat vinden jullie natuurlijk wel vet ja, ja, maar Jezus heeft... Christus. Ja, ja. Ja, maar goed, maar die, uh, die heeft volgens mij al een posting uh, of een status wel geliked hoor, uh, vrienden. Oké, nou ja, dus, oké. Okay, okay, okay. Dus in onder die, in die zin uh, vallen jullie dus wel een beetje hem. op. Um, en, en hij is niet vies van een beetje stevige muziek. Want hij heeft uh, zelf nee, een radioprogramma bij Omroep Zuidplas. Dat is Thomas Harteveld. Thomas, als je zit te luisteren, ik heb hier wel oh, het, Thomas. Thomas. vrienden zitten die wellicht iets kunnen betekenen in jouw radioprogramma. Totalseclusion at gmail.com. Ja, precies. <laughs> Ja, zo brutaal zijn die jongens. Uh, ik heb ze niet aan, uh, aan een lijntje zitten, maar goed. Uh, dat ja, moeten zijn niet, uh, jonge wilde honden. Daarom. Vrijhonden. honden. Uh, uh. Nou ja, goed. Dan kijk ik Jelmer een beetje aan en zijn vader en die zit een beetje in de autosportwereld. En dan komen we weer uit bij Max Verstappen. Ja, dat is de brug die ik dan weer kan slaan. Want jonge die honden. Hard. En die gaat, die gaat hard. Maar Jongen jullie gaan ook hard. Dus uh, ja. Ja. Ja. Ja. jullie vliegen nog niet ja. 1, 2, 3 uit de bocht. Nee. Dat doet Max uh, op dit moment wel. En uh, jullie houden de stuur nog Pracht. een beetje Brugje. recht. Dus uh. ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> goed, uh, Ik Vind ik het leuk. Goed. Ik kom bij Jel, bij Inderdaad, bij Jelmer uit. Want? Ja, ja. Uh, jij hebt ook een uh, keuze. Jazeker. Moet even uitspreken. Want ik zie HO9909. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. Oh. Uh, je speelt gewoon uit als horror. Horror? Horror, ja. Yeah. En die negens die staan dus voor uh, de R? Ja, ja, en dat zijn dan weer drie negens natuurlijk. Dus so als je dan omdraait, hè, dan ja. heb je weer iets... Oh, de Session. Ja ja, ja, ja, ja. Dat, ja, ja. dat zijn dat duivel. <laughs> <Jeetje>. <laughs> ja, maar... Um... Ja, je buurman, die, ja, die zit onder de tafel van dus, <laughs> Dat zeg ik wel als ik die microfoon uit. Oké, <laughs> oké. Okay, okay, okay. dus, dus niet voor de radio vatbaar. Oké, nou, dat zeggen we... Dan zeggen we... <laughs> Gaat niet goed er jongens. Nee, oké. Okay. Goed. Uh, maar goed, uh, horror. En dan ja. dat nummer dat heet Street Power. Yes. Waarom ja. dat nummer? Ja, um, wij zijn een beetje gewoon een hedendaagse punkband. Hm. Um, en dan is horror een beetje de punkband uit de toekomst, vind ik. Ja. Uh, ze combineren gewoon echt heel veel. En echt best wel een soort van hip hop sound gooien ze er doorheen. En zelf ben ik weer heel erg fan van hip hop dat soort dingen. Hm. Uh, maar toch is het gewoon nog steeds super rauw En uh, ja, het is gewoon nog wel echt punk. Ja, ja. Um, maar ze zit ook heel erg in het publiek... dat het heel gevarieerd is. Uh, dus ja, dat vind ik gewoon heel tof. Goed, dan gaan we daar naar luisteren. Hier is yeah. Horror en de keuze van Jelme... met Street Power. You ain't never hustle these streets You ain't never throbbed in these streets Kill for power, earned strike stripes, No Nobody, just call the police Look in the mirror, look in the mirror We gon' kill Them Dead Kill for power that you're watching here. today we all believe in something we all believe in the creator whether you believe in God or you don't believe in God or whatever this shit is but you are a human being. You know what I'm saying? Like you could be like, you he could let this wheel go right now. God ain't gonna fucking grab the wheel and take us back home. Nigga we gonna crash. Zeggen, dit uh... mag niet op de radio. Nou, waarom niet? <laughs> Ik bedoel, het, uh, ja. iedereen heeft wel eens een beetje iets met een guilty pleasure. Uh, ja, maar. maar goed, dit is uh, wel met een hele andere lading natuurlijk. Dus een, um, ja, net iets anders. Tom zei het al, maar hij is even van zijn hij even plek. heeft toevallig. Uitkom. Oh, er is te Ja, we hebben het uh, net ja. over je, Tom. Uh, <laughs> uh, <laughs> maar, uh, het was een skaal-momentje. Dus uh, die, vond jij dat uh, heel noodzakelijk om dat uh, juist in dit nummer te verwerken? Uh, nee, dat is een gevoel. Gevoel? Het voel je Emotie. aan. Ja, ja nee, En, ja, en ja. toen dacht je: van, uh, laten we dat maar. Dan moet je die jongens natuurlijk wel erin meekrijgen. Eh, krijgen. Ja, maar, ja, ja. maar het, het, ja, het contrast is gewoon mooi. Ja. Heel bozig en op een heel onverwacht moment eigenlijk... gooi je die erin. En ja, op dat moment dat ik het maakte... dacht ik van, oh, dit is wel een mooi moment, laat het doen. <laughs> ja. En dat is zo gebleven. Ja. Want ik stel ja. dingen altijd eerst voor aan de jongens en dan... Ja de jongens hè de boys de, de boys de ja die yeah. vinden uh, goed maar uh, ja uh, het, ik, ik zeg het is gedurfd om het uh, eventjes uh, ook zo te doen want je zit helemaal in dat nummer en ineens komt er een ska riedel hier tussendoor en uh, totaal onverwacht maar dat maakt het dan ook weer uniek en ik ben juist als je, als je, van, uh, je moet opvallen. Dus dan uh, denk ik dat... Als je in slaap uh, valt tijdens een nummer, dan is het, niet goed, dan is het geen goed nummer. Of nee. het is echt een slaapse Maar als je niet op ah, de kruis gaat... Ah, dat ja, dat geloof ik niet. Uh, Julius, uh, ik bedoel, uh, ik heb nu al uh, toch minder stukken van. al geluisterd. Uh, het is niet in, uh, een album om bij in slaap te vallen. Of niet, met nee, een rood wijntje. Nee, nee, dat niet. geloof ik niet hoor. Dat Nee, dat was ook niet... Nee. Nee, maar ja, ja. om het een beetje afwisseling, te houden we allemaal wel van. en ja, vooral De muziek waar ja precies, Pff, een muzikale verrassing. Bro, ja. de, de muziek die wij allemaal maken is ook, uh, allemaal luisteren bedoel ik, is dus ja. ook heel afwisselend. Ja. En ik denk dat dat ook heel erg terugkomt in de muziek die wij maken, met ja. z'n allen. Dus dat... Dat, uh, die ja die Tom ja. maakt met ons dat is ja. misschien een betere manier. Nou nee ik bedoel nee, ja. muziek uh, je hebt die jongens toch ook nodig uh, Tom want uh, ja, anders. Het uh, het? Nee. Ik, het? Uh, ik heb altijd al hetzelfde spreekwoord. Ja. <laughs> ik zet de kerstbomen op en zij versieren hem. Juist, ah, dat is dan helemaal mooi. Ja. Ja, ja. ja. ja. ja uh, het, is, uh, het feestje doen maar zelf de slingers ophangen. Dat, uh, dat is een beetje een dooddoener, maar in dit geval. Uh, mm -hmm. Hij klopt wel natuurlijk. Ja, ja, ik denk dat dat wel een, mooi metafoor. een mooie ja. metafoor. Mooie metafoor. Er zijn ja. gewoon een paar mooie kerstballen. De da, da, da, da, da, ben jij er zeker een van? Dan uh, nee, is het ja, de, de, de meest glinsterende kerstboven allemaal. Ik ben Sorry hoor, de, uh, de, nou. de piek. Nou, dat zou ik niet zeggen. Dat nee. uh, uh, is goed. Gym, maar goed, Jim uh, is, is, is de piek. De, Jim is de piek? Ja. Ja. Waarom? Gewoon, <laughs> <laughs> dat, dat vind ik. Dat vind ik ook. Wie is Jim? Dat is uh, onze uh, vriend. Uh, ja onze ja, invalzanger, invalzanger. Ja, omdat hij op Tom wow. lijkt hè? Als, hij kan niet zingen maar omdat hij op Tom lijkt is ja? hij onze ja dat, dat weten we misschien kan oh, dus... hij hartstikke mooi zingen dat weten ja. ja. nee, we niet is dus de, de band de ja. band en Jim trekt dan zijn mond open en dan staat, uh, ja, ja, bandje, uh, staat Tom ja, en uh, Jim dan ja, we hebben dan gewoon een ja. dan krijgen die die dingen van ja oh, Paul McCartney is hij nou, leeft hij nog of niet nou, dat, ja. dat soort dingen als de Soundmix show er nog was dan had Jim hem geworden ja ja ja goed ik bedoel ik moet dan bijvoorbeeld denken aan uh, de jongens van uh, Stilwave. die hadden als zij uh, op, op pad gaan hebben ze altijd een foto van George Baker. Okay. Dashboard. Dat goede goede. moeten wij ook eens doen. Ja, doen George ja. dat is een goede traditie. Ik denk, ja, zoiets uh, moeten jullie ook doen. Ja, wij, we hadden de eerste ja, paar optredens ja, een, een, een, een boekbeeld, oh ja, een een boekbeeld van Julius Caesar ja. op het podium. Maar dat is een beetje zwaar, dus dat hebben we op een gegeven moment gewoon thuis gelaten. En dat is ook niet van ons. De keizer spreekt, jongens. Ja, maar goed. kom ik aan bij Sam. Ja, Want ja, uh, die heeft ook een keuze uh, bepaald. En daar ben ik uh, het hardgrondig wel mee eens. Let Zeppelin. You should ik, uh, ik heb aan een, een, een album challenge uh, meegedaan, uh, Joost van Hagen, oh. jullie ook niet onbekend in Harlem's nee, nee, uh, uh, Adems Die Doe had mij uitgedaagd voor. en gezegd: Goeiemang. kom jij ook maar met tien albums uh, op de proppen. En uh, toen uh, ah, moest ja. ik ook uh, tien albums noemen die mij persoonlijk uh, hebben beïnvloed. Nou, of uh, ervan was Led Zeppelin. Daar stond dit nummer niet op. Dat Oeh. album wat ik uh, had uh, ingediend. Want het album waar, uh, wat ik had. Daar stond Stairway To Heaven. Ja, maar When Levy Heel, The Levy Breaks. En The Battle je, Of Evermore. Die staan er dus ja, ook op. En dat op is Paramount. de reden waarom ik uh, juist, uh, juist, uh, juist dat album zo goed vind. En uh, eigenlijk vind ik stiekem ook die twee nummers. Beter als Stay Away To Heaven. Dus... Uh, Oeh, dus dat, wat dat gaat, uh, denk ik wel van... Oké, okay. maar deze, die staat daar niet op. You Shook Me. Waarom, uh, Sam? Want uh, Let's in is Ik volgende... uh, moet heel eerlijk toegeven dat ik zelf... Ik, hou, ik vind punk heerlijke muziek. En dat komt omdat ik Tom heb leren kennen. De middelbare. En die heeft mij naar de punkrock geleid. Oh, maar uh, yeah. oorspronkelijk ben ik zelf meer van, uh, van de blues. En van The de blues. psychedelische. Dus Jimi Hendrix en... Uh, Alternatieve rock, harde, alternatieve rock, zoals ja. Smashing Pumpkins. Dat, dat ben ik meer eigenlijk. En ja. ik thuis, als ik oefen, dan. Uh, ik hoef nooit op punk. Nee, Het enige wat ik aan punk oefen is onze eigen nummers. Ja. Voor de rest speel ik alleen maar mee met blues-backing tracks. Omdat ik dat. Ja, ik, ik vind blues een hele mooie, eerlijke muziek. Ja. En ben jij ook iemand die zich aangetrokken voelt tot dat hele plaatje eromheen? Weet je, dus uh, een beetje zo'n. Zo ja, zo'n uh, zo leven uh, leiden. Uh. Oh. Nou, dat niet per Dat precies. niet, maar... Je <laughs> merkt het wel, maar ik, ik de het, verhalen... Uh, ik, ik vind het mooie van blues... en dan vooral uh, waar gitaar de lead heeft in blues... Ja. dat um, de gitaar is zo'n instrument... Waar, die uniek is aan het feit dat je mooi kan benden... en je kan heel mooie emoties meebrengen in het benden van... in solo's bijvoorbeeld. Ja. Nou is dit dit nummer wat jij hebt uitgekozen. dat is een cover trouwens dit is een cover, ja dat dit is een cover van Led Zeppelin maar ze hebben hem wel heel goed uitgevoerd vind ik ook maar ik vind het, het hoe al die instrumenten in die cover meespelen met elkaar vind ik laat maar luisteren tussen. en dan komt er achter dus nog iets van mij van Led Zeppelin want dat is is uh, dat nog. verhaal van uh, de, de, de album challenge ja, als we dan toch bezig zijn dan gooi ik er zelf ook nog iets van Led Zeppelin uh, erin you shook me de keuze van Sam Oh! En Dan uh, heeft de computer weer eventjes uh, een, uh, een off day en dan moet ik weer eventjes ingrijpen, want anders dan, uh, gaat het weer helemaal uh, zoals ik het uh, weer niet hebben wil. En dan moet er iets uit deze toverdoos uh, komen. Moet je wel dat geluid aanzetten, Jaap want anders doet hij het niet. Kijk, dit bedoel ik dus. Dit is uh, de andere kant. Wat ik nou zo uh, grappig vind, dat was een onderdeel van die album challenge. Ook Led Zeppelin, maar dan van dat befaamde album waar ook Stairway to Heaven op staat. When the laughing breaks. De vragen die zal uh, helemaal uh, gestoord inmiddels uh, van mij uh, worden. Als het uh, gaat om uh, uh, alles wat uh, met Albert Challenges uh, te maken had. Uh, nou ben ik alleen verzuimd nog, uh, nog een nummer van uh, de jongens uh, te draaien. Maar dat wordt zo direct nog wel even goed gemaakt. Want uh, ja. de regel was altijd: als een van uh, de jongens, uh, in dit geval Sam, die had uh, Led Zeppelin met Shew Shook Me uitgezocht. Moest er nog iets komen van de band zelf, Total Seclusion. Maar Xilometer zijn Yeah. Yeah. In één keer goed. Die In komt nog. Dus dan, uh, die komt nog, uh, zal eigenlijk uh, voorbij. Um, ja, en dat uh, nummer wat erachter, uh, dat uh, staat weer op een ander album. Dat was dat album wat ik opgevoerd had uh, voor Facebook. Omdat ik uitgedaagd ben door Joost van Hagen. Kennen jullie Joost? Ja, ik ken Joost wel, maar de Jij rest volgens uh, mij niet. niet. Is Hij de is volgens mij ook een redacteur dat? bij Drie vertaal van Holland. Oh, en ik dat? doe ook videografie ja. af en toe. Ja. Dus... Uh, Helpt daar, daar dat jij, dat jij... Er, er zijn al wat uh, materiaal, beeldmateriaal geschoten van, uh, van jullie. Uh, helpt dat uh, dat jij daar je een beetje in bekwaamd hebt? Het is natuurlijk van... wel lekker makkelijk als je een clip wil en je bent zelf... Je maakt zelf clips, dat is natuurlijk wel fijn. Ja, ja. Dus ja, maar verder, ik kan onze eigen concerten niet filmen, dat vind ik wel jammer. Ja. Ik wou graag dat ik zeg maar, mezelf kon splitsen en dat ik het allebei ja, kon doen. Je, je, <laughs> je hebt een wireless, dus je kan gewoon publiek ja. Ja. Ja. Het kan dus wel. Het zou, ja, of ja. je ja. moet ja. iets uh, zo jezelf jezelf niet op. beam me up Scuddy. weet je. Ja, Zoiets, misschien, iets, uh, dat je uh, misschien dat we over tien jaar de technologie zo hologram, hebben. Zo'n uh, hologram, uh, dat uh, jij ja, uh, ja, ja, ja. ja, als hologram daar staat te Precies. spelen, dat je uh, gewoon uh, dan, jezelf staat te filmen. Dat zou natuurlijk kunnen ergens eh? kopen, binnenkort, ja. denk ik. Die hologram, ja. Ja. Die hologram. Goed. ja, dan hebben we twee van die uh, jongens je, uh, van een uh, gopro uh, op je hoofd? <laughs> ja, jij in publiek. Prima. Oké, maar, okay, uh, maar de, de, het beeld moet natuurlijk wel het verhaal versterken, denk ja. ik. Toch? Ja, het is met, met beeld natuurlijk altijd belangrijk dat elke shot in bijvoorbeeld een videoclip gewoon iets toevoegt en iets vertelt over het verhaal, dat er niks is waarvan je Denkt van huh? Dat kwam dat... bij uh, Rethink kwam dat wel heel duidelijk over. Dat was wel een goede bedoeling. Want het beeld versterkt dus de boodschap. Je ja, moest wel echt zeg maar, wat koppelen, dat je, dat je wel echt een soort link kon leggen tussen de tekst en. Ja. en, en uh, de betekenis erachter, omdat je dat ja, beeld je rood hebt. kleuren, dan dus zie ik ja, Tom met uh, allerlei mensen die hem blagen met… Uh, precies. Weet je, dat, dat idee, dus uh, die, uh, die werd achterna gezeten. Ja precies. Ah, dat ja, was, ja. Dat, uh, de realiteit dat, is ook dat niemand Tom mag eigenlijk. <laughs> ja, dat was eigenlijk de achterliggende -gelijk, gedachte. Gelijk, baf, knal. Kijk, <laughs> hey, Tom, lieve jongen. Okay. Nou goed, ja, <laughs> <laughs> het, het ontspoort veel te snel. Hier. Het, uh, nou ja goed, maar dat hoort er wel een beetje bij. Um, goed, um, dat was uh, 25 april uh, met uh, de, de, de Sugar Factory. Uh, de optredens hebben we al een beetje gehad natuurlijk. Nou ja, um, wat blijft er eigenlijk nog over voor, uh, voor jullie de komende tijd? Zou je toch krijgen, nieuw werk, o, nieuwe nummertjes, toch een uh, geheimje die die verklaard. Uh, <laughs> Dat ja. is niet geheim worden, mag dat je best weten. We hebben alweer wat dingen in, in de maak. Ja. Die uh, eventueel. Uh, die zijn nog niet af, hoor. Dat is nee, oké, okay, maar er ja. is nog uh, eentje bij. Nou, er is nog ja. niks af. Dat is nog ja. niet. Dus echt het duurt nog, af. nog wel even. Zo specifiek hoeven we niet. Nee, zijn oh, we, nee, ja, okay. we zijn bezig. We, we, zijn bezig. bezig. Dus we blijven dus lekker bezig. Work in, vooruit. work in progress. Maar Precies. stel dat uh, Kim Kardashian het uh, voor elkaar krijgt om. Nog een keer bij Donald Trump. Kan dat weer een aanleiding zijn voor een zomaar een song of... Uh, ja, nou... nou, ja. nou, nou Donald uh, Trump zat er al in uh, verstopt, hè, geloof ik al. Uh, ik heb echt nee. nou, dat dat geen dat, ja. ja. dat, uh, idee. Ja, Donald weet, Trump zat er wel Ik dacht het is het even, even in Kim Kim even, maar. Ja, ze ja. Hebben jullie ja. hem al ja. ergens uh, verwerkt? In onze ja, nummers wel, maar niet ja. in Kim Kardashian. Nee, Kim Kardashian uh, niet. Wat? Donald Trump is niet verwerkt in Kim Kardashian. nee, niet. Dat klopt. heb je helemaal goed. Fake nieuws. Is dat fijn? Donald Trump is wel een bron Ik gooi maar, ik ga weer even iets op. Fake nieuws? er iets met... Tom, denk je met, uh, met zoiets? Genoeg. Genoeg. Ik nou, okay. dacht net: misschien moeten we een nummer gaan maken over hoi koorts. Dus, uh, Wie weet. Sneak peek. Sneak <laughs> <peak>. <laughs> Juist. Um, goed, topic. Mannen, ik uh, vond het uh, reuze leuk dat jullie geweest waren vandaag. Yeah, we ja, we willen we jou doen. heel erg bedanken voor, voor de uitnodiging. Ja. We vonden het onwijs leuk om hier te zijn. Twee uur even gewoon uh, aandacht uh, vestigen. Twee Op uur, het uur geweest? Ja! ja, het ja. Een, wat doet hij nou? Je bent, uh, volgens mij heb jij echt uh, zitten slapen. Denk nee, hij ja, ja, is je slaap, ja. <laughs> Ik zit al in zo'n ja, jetlag -like inderdaad. Ja, maar goed. Net, net terug uit de Filipijnen. Ja. Dus. Ja. Oh, net een jaar oh, al. Dus. Oh, oh. Heb uh, je een jetlag, eh, vriend? Nee, niet echt. <laughs> nee, in 1996 uh, in, uh, werd ik geboren. December in de 20, januari 2018 ben ik uh, hier teruggekomen. Oké, okay. so. dat hakt er in, hoor. Maar dat hakt er ja. inderdaad wel in. Je geboorte ja. ook was ook in 1996. De de de <laughs> ik. Ja, ja, 22 jaar geleden <laughs> kom ik ook. Uh, andere De wereld Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat is, was een sabu. Ja, ja, de andere dit, wereld. Dit, dit, dit is het leuke. Als er een band is waar veel in gekwekt wordt, oh, dat, dat, dat, dat, maakt, dat, dat maakt het er alleen maar weer... Dat is typisch Total Seclusion, jongens. Dus ja, dat is lullen door elkaar heen. dat uh, gaat we we we, we, we er weer helemaal Xylometer ja. dus. uh, Xylomethazeline, dat is uh, de laatste die uh, eventjes van jullie uh, te horen is. En die Om. gaan we dus nu ook gewoon lekker... BELUISTEREN! Vonden ze wel nee. leuk bij de muzikanten dan. I ja. never had a good excuse to turn the chemicals down. Is it because it keeps me breathing or helps me sleep at night? I feel so happy, I feel so sad. It gives me chills I never had. I can't get enough of it. I can't get enough of it. Dat was even mijn flesje. Die, uh, ik zit zo te kijken en ik denk, hij is in één keer afgelopen. Goed, uh, ja, je zat, he, ik zat helemaal in die flow van, van die muziek. En dan krijg je dus uh, de meest uh, rare, gekke dingen die, uh, die ik uh, moet hebben. Nou, uh, zal ik uh, even kijken. Nou ja, kan ik het dan nog... Uh, jawel, ik denk dat ik nog iets korts kan draaien. Dat is ook redelijk snel en noem maar op. Uh, dat is dit. Uh, en dan doe ik even dit. En dan doe ik even dit. En dan ben ik ook nog een beetje herrie. Ja, dat was uh, Electric Ground van Hound. En het uh, is ook meteen uh, tijd om afscheid te nemen van uh, deze Alternative FM die een beetje de teken stond uh, van Total Seclusion. Uh, de uitzending zit erop en volgende week uh, staat er niks op de agenda vrienden. Dus dat betekent dat we uh, een reguliere uitzending gaan doen. Hoewel er weer ook wel het nodige te beleven valt. Want 14 juni, dan is het zover. Dan uh, komt er weer een band langs om te praten... over het materiaal wat ze hebben uitgebracht. En dat is natuurlijk de band Aspen uh, Gems. Nou, uh, we sluiten met uh, in stijl af. Ik zou bijna zeggen... Uh, ja, je kunt het niet anders als we het over de daar nou woord hebben. Het allereerste jaar dat Marcus en ik erbij waren... was uh, onder andere met deze band. Straks veel plezier met Vaderveug... Ik zeg tot volgende week. No Disguise van Gangster.